We gaan verder. Dames en heren, we gaan verder, want Noekwa wacht op ons. Ja. Hij wacht ons echt, echt iets speciaals. Ja. Oké. Okay. Oké. Iedereen is klaar? Ja? Iedereen is klaar? Oké. Oké, we gaan verder. We zijn nu op de pagina, pagina dalet. De vierde pagina. Op de vierde pagina zijn we. Bovenaan. Dus bedoel ik niet bovenaan, bedoel ik in de eerste kolom. Beginnen we. Iedereen heeft het? We gingen en zie hier. Hey? We gingen en zie hier. Mispar, mispar hasfirot. Kijk eens. even Mispar has ferood. Kijk wat hij nu gaat ons vertellen. Saf voor sap. Hij leidt ons waar hij wil. Zeer belangrijk om te weten dat. Om jezelf te schikken van. aan het geestelijke. En niet proberen dat. even aandacht. Dus Mispar has Het aantal van Sfirood hen, babet, Phenot. die dat zijn, dat zijn, in twee, twee aspecten zijn. Er. Dus aantal vieroot kunnen zijn in twee, twee aspecten. Dus twee aantallen van vieroot zegt hij dus. Over mispar, o, mispar is er, of in het of in het getal van 10. Heeft langs ook gekeken naar karan gen resen... khamesh. Dat in hoofdzaak die zijn 5. Zoals so ik jullie al heb verteld hè. Ja. Die maar uh, hoofdzak maar die zijn in hun kern 5, want ze ran kan heeft 6. Ja? I... so Kanaal. Zoos. huh? Dat is dan, afkorti dat is dan uh, afkorting van beginna of beginoot. Beginna betekent uh, aspect, beginoot. In het Hebraeus, de moderne Hebraeus, hebben we ook afgana of afganoot, onderscheid maken. Dus aspect betekent iets wat ook onderscheid brengt, differentiatie. En dat komt van dezelfde wortel. Um, dus 5, dus 10, die eigenlijk 5 zijn, die kunnen tot 5 gebracht worden. Maar, dat weten we. Of, zegt die of, het Judgiemel, of, er zijn, kunnen wel zijn, 13, sferot. Het is iets frames iets nieuws. Okay, we hebben gezien. Dat de er dertien eigenschappen van barmhartigheid zijn. Er. We zullen zien allemaal hoe dat allemaal komt. Natuurlijk, altijd vijf of tien. Maar toch iets is van dertien. Uh, kmo, zegt hij Kmo, Jud, Gimel, Midoot, rachamim, Zoals dertien eigenschappen van, barm, van barmhartigheid. En we hebben wel gezien: er bestaan dertien eigenschappen van barmhartigheid eh waar het deel bij en het verschil tussen hen dus tussen 10 en 13 aspect van kwaliteit van het hebben van 10 en of hebben van 13 hoe dat is shehamispar eser dat het getal eser more leert als firat Zon over Svirat Zon over Zon betekent zeiran en nukwa dus twee twee zeiran pin en nukwa. Shoyej bahen rak or hasadim levat dus wanneer zeiran en nukwa hebben alleen maar licht hasadim in zichzelf dan spreken we van tien gewoon. Hoe en wat leer, ja? niet waarom. Hoe en wat. Je komt in een totaal land wat onbekend, absoluut niet, is voor jou. Absoluut, je weet niet die dimensies daar. Dus hij zegt zo: neem dat wat hoe en wat. En langzamerhand wordt het opgereisd, meer, meer. En dan zie je, zo je. Súpens, het je zien, het hele plaatje. Uh, Oké? Okay vahem spar yud gimel we hebben vijf de regel van boven hebben afgemaakt en terwijl of één en het aantal of getal wat nog getal yud gimel getal dertien, more leert leert ons al hamuchin de harat chokhma leert ons over licht Mogen, het is ook een soort licht. Mogen is het een soort licht, maar dan binnen zijn bin en maalgoed. En als het een hogere is, een bina en, en bijvoorbeeld in gogma, daar spreken we van oorlicht. licht. Maar als het komt al zo laag als naar zijn pin en maalgoed, laag ten aanzien van keter gogma bina, dan zeggen we dat mogen. Moogin, moogin. En morgen komt van het woord moog. hersenen. Oké. Want ook bij ons komt alles van hersenen. Als het ware. Hoe weet dat, hoe weet wat wij daarmee doen. Natuurlijk bij, bij de mens is ook hoger is boven. Dus hersenen bijvoorbeeld. Is natuurlijk hoger dan alle anderen. het is hoger. Net zoals ketter. Alles komt van boven. Maar hoe we dat uitpakken, dat is iets anders. Dus wat hij zegt, als het 13-0, als we spreken van 13 betekent dat dit al uh, gadlood is. Een grotere toestand is. Waarbij ook niet alleen chassadin worden ontvangen, dus niet alleen het licht van genade. Maar binnen die licht van genade zit al uh, een schijnsel van gochmaat. ...en dat maakt... ...en dat maakt de volmaakheid. je dat? Dat brengt de volmaakheid. Het is dus niet alleen ge genade... ...en niet alleen gogma. Want wij kunnen gogma niet behapen. Gogma is alleen maar linkerzijde. We kunnen het niet ervaren. En re rechts is alleen maar... chassadim, alleen maar genade. Dat is ook niet... ...dat is ook één kant van de En als wij dan de middel maken... Zog er allemaal, de hele zoger zal dat leren. Dat middenlijn. middelin. betekent ook dan Or Sadim, wat hebben we net gezien in de waarbij daar Or Sadim en daarin zit Or gogma, of schijnsel van Or gogma. Waarom altijd spreken we over schijnsel? Omdat bij hogere ketter Chochmah daar zit echte Chochmah. Maar wanneer komt het tot zeerampien en maalgoed, blijft alleen maar een schijnsel over. Ik bedoel, schijnsel betekent dat hogere kunnen meer behapen. En lagere moet je dan, moet je dan vermengen met water of is iets anders. En dat moet je vermengen, <coughs> ja. Als een volwassen mens is, dan weet je dan, dan, aan een kindje moet je dan vermengen met allerlei andere dingen. Dat het, dat het niet zo scherp, zo geconcentreerd is. En daarom zeggen we, schijnsel maar. En daarom ook wij, als mensen moeten leren, alleen maar schijnsel Gochma te ontvangen. Of prefereren schijnsel van Gochma, want dat is kosher. Dan kan je behapen, dan kan je opbouwen, in plaats van echt een zware Gochma in ons te pakken, direct te pakken. En, dan, en, uh, en daar wordt alleen maar kater ervaren. Het zit niet in het helaal, in het, in het systeem. En zo we leren we dat. Op die manier zullen we leren hoe dat allemaal zit. En zullen allemaal applicaties hebben, we absoluut voor ons. Zullen we zien hoe, wij dat, hoe dat in elkaar zit. En dan weten we hoe te dat, hoe dat, hoe dat reageren. Gisteren hadden we ook de les bijvoorbeeld ook gehad. In de nachtles bijvoorbeeld. En er was avond geweest. En er was ochtend geweest. Eén dag. Nou, dat is hele kabbalah zit daarin luister, dus thuis, dat de les, je zal begrijpen dat waarom is het zo? Waarom is de duisternis? Duisternis is een structureel onderdeel van het licht. Beide worden genoemd dag, nacht en avond en ochtend, samen is dag. Niet dat dag is dag en avond Dat is iets speciaals, dat is iets wat mens zichzelf eigen moet maken, dan weet je ook dat alle bevattingen verlopen op die manier. Dat eerst altijd maar komt duisternis voordat het licht komt. En dan ga je dan niet bang weer om worden zijn voor depressies of iets anders. Je zal begrijpen Als je goed doet, dan is het structureel. En niet vluchten van de avond. Of vluchten van dat. Vluchten dat van één van die twee krachten. Want dat is wat we leren zelf Het is niet die en die en die. Het is niet te veranderen. Alleen jij moet jezelf veranderen. Maar kan jezelf veranderen. Oké. Okay. Dus hij zegt dat 13. Het getal, getal 13. Leert over. mogen. Dus over licht. Dat in zeerandpinnen maal goed is. Wat lager licht. Beharad, beharad gogma. Met een schijnsel van gogma. En daarom als je neemt bijvoorbeeld... Uh, wat betekent... drinken op een kosheren manier. En drinken op een, uh, op een... op een... egoïstische... en domme manier. Als bij jou bijvoorbeeld... als je komt ergens naartoe... en heb je... een men zet voor jou whisky. Bijvoorbeeld. Wat moet je doen? Wat, hoe dat hoe bijvoorbeeld meeste meeste joden normaal doen, ook sommige zijn ook grote dronkelappen, maar weinig. Want het zit al in het systeem bij hen. Maar hoe, dat, hoe dat gaat gebeuren? Zet men voor jou whisky, wat moet je doen? En zet me koekjes voor jou. Wat, wat, wat, doet, wat, doet een, wat doet een Rus? Die drinkt dan eerst drie glazen, drie volle glazen whisky. En dan pak je dat een koekje en gaat hij even ruiken. En dan zet je dat r zet je dat dat biscuitje even op tafel. Eerst een glas vodka of vodka. En dan ga je dat ruiken. Of, of, of, of, of neem je daar ook een olijfje, En dan gaat je het En dat geeft hem al een soort dat heeft een soort gevoel dat heeft ook een beetje dat iets heeft heeft gehad. Dat is echt, nou echt, nou nu natuurlijk niet meer, maar, eh, maar het is wel, dus uh, ja dat is wat, wat Roos doet, dat, oh, dat dan, dat, want dan pak je direct oorlogma, compleet, volledig, niet een kleintje schijnsel, weet je, maar echt, oh, dan, dan, dan is, je ziet je ogen helemaal, dan wild, wild, maar wel, wel, wel, ja. Hoe moet een andere, hoe moet je dat doen in het leven? In al die situaties situatie. Niet op die manier doen, want dan komt de kater daarna. Allende komt. Alle ellende komt daaruit. is daar met je de. Jij moet nemen daar dat biscuitje. En doppen. Ja, doppen. Soppen. Huh? Soppen. Do, soppen of soppen. doppen, doppen. Soppen is het? Oké. Okay. Yes. is het juiste woord. Ja, dus jij ja, doppen daarin. En dan word je dan doordre, doordre, doordrenkt. Ja, doordrenkt. Ja. Doordrenkt door, door whisky. En dan je het lekker eten. Maar eten boven het drinken. Dus in eten zit een beetje drinken. Dan is dat eten wat je drink, eet, dat is dan orgasadiem Dat is dan wat wij noemen het licht van genade. En een klein beetje daar zit, een klein beetje van die druppels van alcohol. Dat geeft een klein beetje, toch wel, toch wel lekker gevoeld. Ja of niet? Beter dan alleen maar speculaar. En dan geeft nog een beetje dat in, ja of niet. Dat geeft een extra dimensie. Dan voel je, je ook niet zo verdrietig. Dan zeg je nee, je mag niet drinken, nee, maar, mijn leven niets mijn leven is niet. je mag niet eten, niet drinken, niet eten, niet. Uh, niet uh. Maar dan wil ik toch wel even weten wat voor koekje dat is. Ja, het moet wel koekje zijn. Natuurlijk, dat het poreus een beetje is. Dat, wat hij doet, mijn Roes Ja. Uh, goed, dat doet er niet over. Voor hen is doet er niet alleen, maar als het een beetje ruiken. Op begrijp dat? Op dezelfde manier moet je kiezen in elke situatie okay. dat te doen. Dus dat eten meer is dan je drank. En hoe, hoe, hoe heb je dat in de Nederland? Heb ik ervaren toen ik zaken mensen naar Moskou bracht. Toen eten ze en dan gaan ze pas naar een bar en gaan ze pas dan drinken daar. Ik was al lang klaar. En ze gaan er pas drinken. Dan gaan ze vodka en al die andere dingen in de ochtend staat je op en je hoofdpijn en alles. Dat is niet goed. Als je ook hier bijvoorbeeld doet, thuis. Neem altijd drank bij het eten. Niet jouw cultuur boven de werkelijkheid plaatsen. Cultuur is natuurlijk zo. Maar je moet het boven cultuur steken, Want dat is goed voor jou. Als je neemt een weentje bij het eten. Of zelfs een, een sterke drank bij het eten. Dan is het goed. Dan doe je dat volgens net zoals de wetten van het heelal. En niet omgekeerd. Dan daarna heb je al gegeten. Dus heb je hebt al sadim als het ware ontvangen. En nu zeg je dat. En nu. Apart. Tegenaan. Met. Orgochma. Nou. Dan, wordt, dan is het. Samen. Altijd samen. Oké. Okay. En oh, dat is niet, je, niet, je, niet de cultuur, doet er niet toe. Je zegt, nou, dan moet ik dan verbreken mijn cultuur. Moet je zelf weten. Maar zo is het. Dus altijd, principe, dit principe, daarmee zondig je niet. Begrijp je dat? Daarmee ga je ook in elke andere situatie niet proberen het licht direct naar jezelf te pakken. Maar altijd eten en als bijzaak is drink. Dus wat hij zegt ons, dat schijnsel van Kogma, want wij zien dat het alleen maar, noekwa, ja, noekwa dat zij alleen maar maalgoed ontvangt, alleen maar Schijnsel van Kogma. En wij zijn een product van die zeerantinnen maalgoed, ook wij niet in staat zijn om dat te doen. En als wij dat wel doen, dan is, de, dan is dat, dan gaan we op de voetsporen voet van in voetstappen van Adam. Hij heeft het ook zo gedaan. En dan Kaïn en alle anderen hadden ze ook. In elke generatie doet men dat. Ik bedoel, dezelfde uh, fout, dezelfde manier van de zonde: dat men trekt licht van boven naar beneden, maar niet op die manier, van boven kan alleen licht komen, naar beneden alleen via de, de middellijn waarbij alleen chassadim zijn er, net zoals je gezegd de koekje, en een koekje wordt dan uh, gedopt in alcohol precies hetzelfde wij kunnen ontvangen licht op die manier alleen, maar je kan, kan ook meer, als je meer kracht hebt, dan kan je meer dopen dan wordt het wat, wat nog uh, voller, daar zitten we weer meer gogmalen, maar toch wel, eten is altijd meer dan drinken dat is dan, heet het, dat heet het jain mesameach dat, dat, dat, dat, dat heet het wijn dat uh, vreugde brengt aan de mens okay. en bestaat ook jijn, uh, amishaker, jijn die maakt de mens dronken überhaupt dronken drinken is als je met geestelijke bezig bent en drinkt, het past absoluut niet. Ik kan ze daar bijvoorbeeld ergens uh, eten drinken en dan drinken ze daar wat daarbij... bij. Oké, okay, het is wel gezellig, maar uh, een klein beetje kan wel een beetje nemen daar zo. maar je zult zien dat ook dat zelf voor jou dat, je zult daar ook, wij zelf, minder en minder behoefte aan hebben. Behoefte aan alcohol komt, alcohol komt alleen maar door, door overspannen situaties. Dat jij niet de meester van jouw situatie bent. Dat jij wil relaxen. Ja. Nee, dat jouw lichaam jou vertelt, drink. En dan word je surf. En natuurlijk, dat je het gevoel dat je net of je of of lekker bent. Maar dan maak je jezelf alleen vermoeid. Onthoud dat. Want de hele bedoeling is dat wij onvermoeid raken. En dat kan alleen maar als wij overwinnen ons lichaam. En dat is aan iedereen gegeven, aan iedereen van iedereen die hier zit. heeft potentie om, het, om uh, volledig te uh, Zichzelf te bevrijden van vermoeidheid. Onthouden. Als je vermoeid raakt, natuurlijk als je werkt fysiek, euh, bepaalde werk doet fysiek, dan moet je dan even daarna even, even, even een beetje uitrusten. Maar ook dan zie ik ook arbeiders, schilders of de anderen, als ze weten hun vak te beoefenen. Je ziet ook bijvoorbeeld, ik zag ook bijvoorbeeld, we hebben ook net al bij ons het uh, van buiten hadden ze, hadden ze stijgers. En dan had ik ook zo een kwartiertje, ze, ze, een beetje gekeken hoe ze dat allemaal doen. Geweldig. En je ziet wel de jonge man die daar zo, weet je, met dat kwikkast, kwekast, Met dat kwast net of hij vecht, het, net of hij dan vecht met een, het, met een, met een zwaard of zo, een schemer, een schemer, weet het, weet je, Zo, met, met veel uh, kracht. En and, and daarnaast was een andere man die we zien in de video, 55, hij deed zo, so. hij was net een Rembrandt. Hij had elke stukje, hij keek zo, en het is prachtig om naar hem te kijken. Mijn vrouw ook, mijn vrouw heeft mij alleen attent at, op at, te at, maken. Hij wordt niet vermoeid, en aan zijn gezicht zie je dat hij blij is. En de hele dag is hij alleen maar vrolijk. Hij wordt niet vermoeid. En die andere natuurlijk zo eventjes een sigaretje loopt. En steeds zit je dan sigaretje te roken en vermoeid en, en blijk schrijft over de hele straat. Hoort. En die, staat, die zit gewoon zo. Zo, zo moet je ook leren in je omgaan. Dat jij niet vermoeid raakt. Als je vermoeid raakt betekent dat jij toegeeft aan jouw slechte beginsel. Onthoud dat. De mens is niet gemaakt om vermoeid te worden. Natuurlijk dat die maatschappijen, de fabrieken, dan gaan ze jou uitbouwen, uitbouwen, natuurlijk. Ja. Dat is begrijpelijk dat ze proberen jou uitbouwen. Maar moet je niet laten uitbouwen. Ga dan ander werk doen. Maar op de werk dat jij dat doet, wat jij wel is wat je doet, je moet wel doen goed. Niet uh, al je werk doen, maar je moet het op een manier doen dat je niet vermoeid raakt en niet laat anderen jou o, o, je dat, opjagen. Niemand moet je laten opjagen. Je moet werk zoeken waarbij doet, naar behoren, maar niet laat je je opjagen. Elke moment dat je opgejacht bent, dan betekent dat de krachten van de hel, laten we zeggen, de, de, de, slechte, de slechte beginsel, heeft jou te pakken gekregen. Want een mens is niet gemaakt om vermoeid te raken. Onthoud dat. En door Kabbalah moet je steeds krachten Voelen van binnen dat jij steeds minder vermoeid raakt. Dat je steeds meer aangaat. Meer helderheid. Dus we gaan verder met um, en de volgende zin. Weenjan zei, en dit onderwerp over die twee verschillende getallen, 10 en 13, hij zegt. Midba'er is, wordt uitgelegd, lehalan, een stukje verder, lehalan, is dus niet onder, hieronder, marot, bemarot, bemarot Hasulam. sulam dat is, zien we daar onderaan, volgende bladzijde, onderaan begint ook een, een extra commentaar van sulam dat heet marot Hasulam. sulam een stukje verder, de volgende pagina onderaan staat maar op, dat betekent visie van Sulam. Dat is ook een extra commentaar waarbij Jehoede vertelt ons begrippen, begripsapparaat ons bijbrengt. Het begripsapparaat van Kabbalah is hoger dan welke wiskunde dan ook in de wereld. Ja? En hoger dan welke natuurkunde dan ook neutrino, wat dan ook, welke wiskunde dan ook, hoger dan alles wat Einstein en alle Nobelprijswinnaars tot aan de komst van de Messias zullen gebruiken en aanwenden. En tegelijkertijd is het eenvoudig. Hoe kan dat? Kijk, natuurkunde, hoe moet je dan het apparaat, het wiskundig apparaat, normen, weet je wat het allemaal is? Die formules die allemaal, afschuwelijke dingen, allemaal. En allemaal, je, allemaal met je hoofd, Natuurlijk, visie is, natuurlijk visie is, heb je ook nodig. Dat komt van boven. Maar je wordt raakt vermoeid, natuurlijk. Maar Kabbala raakt je niet vermoeid door al dat apparaat. Dat moet komen in jouw zit, in jouw vinger, vingerspitsing gevoel. Zo, so, dat is Kabbala. Dat jij het niet kan definiëren, dat je gewoon opent. Zo, net zoals hij zegt. Patah en grabisch is geopende. Alleen maar gewoon. Werken een stukje aan het geestelijke. Is, is, is het van ons? Kan ik iets onthouden van wat ik hier leer? Van zomer. Ik ben niet geïnteresseerd om dat te onthouden. Okay. Mijn taak is: hier is een licht wat ik kan ontvangen. Dan neem ik een stukje en ga ik van binnen mij ontvankelijk maken. Om het te ontvangen. Dat is alles wat ik doe. En. Dat, dat slaat boven alles en je raakt nooit vermoeid. Raakt nooit vermoeid. Daarvoor. Dus onthoud dat, dat voor jou moet het een, een ijzelbroeketje zijn of een teken zijn. Als je moe bent, dan heb je iets een overspel gehad. Overspelige gedachten, over overspelige uh, zeg ik dat, wensen, en die hebben jou uh, zo ver gebracht. Zijn we dan, uh, ben ik dan de baas over mijn overspelige gedachten? Nee, natuurlijk niet. Die komen voor me, bij mij gewoon, hoe weet ik dat, dat ik, ik ben? Ik ben niet de meester daarvan. Maar je moet het onderkennen direct en wegzetten, niet verdringen, maar niet, het, uh, niet, niet reageren daarop. <coughs> en dan word je niet moe. Nou, wow, dat is echt eenvoudig. Erg eenvoudig. Iets. Maar je moet opletten. Je moet voorzichtig zijn. En langzamerhand wordt in jouw systeem opgebouwd. Dat jij, dat jij gewoon... Waarbij die dertien eigenschappen van rachamim, van barmhartigheid, die zullen jou omringen. En ze zullen niet toestaan dat aan jou wordt aangezogen. Wat is aangezogen? Je kijkt uit het raam en opeens... En wat doet je mond open? En je blijft daar staan. Staren, staren uit het raam. Of nog eens, ga je kijken zo naar de tv. TV. En er is, iets pakt jouw aandacht. Want alles op het tv is gericht om jou te pakken. Absoluut. Alles is gericht alleen om jouw aandacht te pakken. Want aandacht is een reclame. Alles is gericht om jou te pakken. Overal, alles wat je doet. Ook op straat loop je. Alles is gericht om jou naar binnen te halen en van, om jou aan jou aan te zuigen. Dat is normaal. Het is niet iets dat iets verkeerd is. Maar jij moet opletten dat jij laat het niet toe. Alles is aan jou. Dus hij zegt dat die twee, twee aspecten van 10 en 13 worden nog een klein stukje verder uh, onderaan aan de volgende pagina worden zijn. Perg Zorgvuldig ons uitgelegd. Daarom wil ik niet zelf dat uitleggen, want hij legt het ons op een geweldige manier uit. De volgende linie: Wilmer, en hij zegt: Hij, hij dat is dan, dat is die, hier de zoger. Shekos shel bracha, dat beker van zegening. Amore, die leert al Hamshachat over het aantrekken van Hei Hasadim, van vijf uh, Hasadim, licht Hasadim. Toch Hei gvurot Shela. Binnen vijf Har haar hardin van Nukwa. We hebben gezegd, vorige keer hebben we gesproken, dat Nukwa heeft de kracht van. Kworot, haar, eigen, haar eigen kracht. Zendien kworot. Gestrengheid. En daarom heeft ze ook nodig. Kassadim. Van Zierangdien. Genade. Dat het binnen haar binnenkomt. Dan haar gestrengheid. Wordt daarmee ver verzoeld. Een beetje. Zeg dat. Gecorrigeerd. Dan. Zij leeft natuurlijk van, van kworot. Maar binnen haar komt. Genade. En dat wordt dan gezamenlijk, dan maakt het dat het leefbaar milieu, als het leefbaar, gevaar, leefbaar, leefbaar voor haar wordt om dat licht te ervaren. Okay. En dan zeg je dan dat um, dat, dat vertegenwoordigt um, beker van bracha. Braha is zegening. En wat hij zegt ons, dat de zegening, dat de beker met de zegeningen, zegeningen, dat is wat in de beker komt, dat we zeggen wijn, dat in de beker komt, dat is dan geeft ons dan ook, dan wat we zeggen, zegeningen. Maar dan zegeningen, zegt je, dat is dan chassadim, niet uh, schijnsel van Chogma, maar alleen maar chassadim. Dat is geeft ons bracha, geeft ons zegening. Maar dat is nog niet alles. Wij denken natuurlijk dat die zegening is alles, maar dat is alleen maar de eerste fase van gadlut, de eerste fase van grote toestand. Dan kan je al hasadim ontvangen. Ja? Dus zij Nukwa, die had die vijf tij bladeren nu heeft ze, ze heeft ze kracht toegenomen, kan ze nu weerkaatsen die vijf de massach heeft nu kan nu kracht heeft om weer te kaatsen het licht weerkaatsen betekent dat het net of een hoe heet het een rok ro, rok rok sorry een rook rok is het anders rook omhoog gaat ja en binnenin binnenin dat is sorry. Dat is menselijk. Dat is menselijk. Dat heeft niets met geestelijk te maken. En daarin komt da, kom dan Chassadim. Ja, Chassadim komt Chassadim. Dat als Chassadim binnenkomen, dat is dan Bracha. En daarom zeggen we iedereen: wilde wil zegening ontvangen. Want de zegening betekent dat je zit niet in de in ellende van binnen. Dat, dat, dat je het gevoel hebt dat jij. Opluchting krijgt. Niet door uiterlijke dingen, maar van boven. Dat is bracha, dat is dan zegening. En dan gaat hij weer zoger, zie je, dat gaat ook weer met die vette, vette letters. Its tarich lemehave al-khamesh Dat is aramees. Dat hij had eerst, dus het is vervolg op die op die vette letters van uh, dat de beker van Braga beker van zegeningen iets tarih dient moet zijn limahave moet lemme is het zijn moet zijn al khamesh op vijf, atbaan op vijf fingers oké okay? de vijf vingers, dat is die, die, die, die, die, die gura reactie van Nukwa, en daarin komt in dat bekertje wat, wat, wat gehouden mijn handen is dat is dan die Nukwa dat is dan haar reactie als het ware op het licht en daarin komt dan licht Chassadin en dat noemen we dan Bracha waarom noemen we dat, dat zegening Bracha omdat daar wordt zij daarmee fijn, zij, zij krijgt daarmee leven en niet blijft alleen in haar gewoerot in haar toestand van dienig van gestrengheid ja? en dat is bracha, dat is de zegening de heino dat wil zeggen volgende regel raak is esser, alleen tien vijf dat is dan vijf gvorot. Yeah? Ja, dat is de krachten die dan weerkaatsen, de vrachtkrachten. En daarin komt dan, overeenkomstig, vijf 5 Vijf licht van Zeirampin van chassadim. En hij zegt het, en daarom is het alleen maar tien Dat Omdat we hebben gezegd, hij heeft ons verteld klein beetje. Dat tien sferot betekent dat het licht chassadim is. En als we spreken van dertien, zoals dertien, uh, dertien eigenschappen van, barm, van barmhartigheid, dan spreken we al van Gadlud, van grote toestand waarbij niet alleen Chassadim binnenkomt, maar komt Chassadim en daarna de Noekwa wordt nog hoger, trekt nog hoger. Wordt nog, wordt nog groter. En dan komt daar chassadim met met hochma, met het schijnsel van chokma. Nou, dat is de tijdje van de zalm, dat is wat uh, dient te worden ervaren. Want dat is dan het hoogste. Dat is dan niet bracha, al niet zegening, maar een hoge toestand, waarbij alle dertien uh, eigenschappen van Rachamim haar omringen en zij kan het niet alleen omringen omringen betekent dat het nog niet naar binnen kan ontv binnen ontvangen kan worden oké, okay? omringen, het is al groot het is al flink maar het moet ook naar binnen gehaald worden naar binnen dan betekent dat dat wie naar binnen dat haalt dat die al in staat is om dat te ontvangen en niet alleen dat dit alleen omringend licht is. Of dat dit alleen maar een, een aura boven mij is. Het is niet van mij. Het, is, het is wel moet wel bij mij binnenkomen. Maar het is nog, het is nog uh, beter dan één vogeltje. zeg je dat? Eén vogeltje in, zeg, zeg je dat? In, de in de hand. Dan tien in de lucht. Het is beter dan eentje te ontvangen. In je ketter ontvangen. Eens firaat zoals qua Dan tien... Dan 10 staat ook zo in hè, het Nederlands in Nederlandse, Nederlandse gezegd, ja, over 10 Zie je dat? een 10 zit in de lucht. 10, 10, 10, 10 vogeltjes in de lucht. 10 spiroot zitten in de lucht. Beter eentje te ontvangen, ket er alleen maar. Dan ben je al, als het ware, boven, boven het water. En dan, en, en, en, en negen, ja, een negen komt later. Huh? Want een eentje komt, en dan zet je hem dan eerst een beetje in een kooi. Als het ware. Ja, mooi een kooi. En ja, dan geef hem eten. En je gaat verzorgen die. En je zet het dan in, in je tuin, ja, in je, in je in je achtertuin. En die anderen dan die komen daar eventjes. aan de, aan de kooi te zitten en ze gaan eventjes. eventjes op, zijn, op, zijn, op zijn vogel, in zijn vogeltaal. Gaan ze dan even met haar spreken lu. hoe gaat het met jou? Ja, ja, ja. En zij ze zegt geweldig. Geweldig, die eet, kreeg krijgt eten en alles. Ah, oké, okay. dan komt er nog eentje, nog eentje, nog eentje. Zo so is het gebeurd, oké. Okay. Zo so is altijd zo. So. Maar eerst moet eentje, eentje moet je dan eerst pakken krijgen. Oké. Okay. Kijk, hij zegt: Rak, bij is er dan alleen maar tien Dus als het chassadim is, dan alleen maar tien sferot die zegt dat die zijn Gesset, Wura, Tiferet, Netzach, God. Zie je dat? Vijf sferot van Gessadim. Alles bestaat uit vijf, ja of niet? Wanneer wij spreken over vijf sferot die in het hoofd zijn, dat zeggen Keter, Hochma, Bina, dan spreken wij, ja? Wij spreken wij van, ke van Keter, Hochma, Bina, Zeeran, Wim, en Mal. Onthouden. Als wij spreken van chassadin, laten we zeggen in het middenstuk van partsoef, laten we zeggen, van, van dienstverhoed. Of überhaupt of, of, of van iets wat tien, wat ook vijf is, of tien, maar waarin, waarin kracht is om alleen chassadin te ontvangen. Dan spreken wij van gesed, gvorati, vered, netzig en god. Kijk hier hoe staat het. Dan andere namen, niet andere namen. Dan in plaats van Keter, Hoogma, Bina. Dan wordt het geza gezakt. En dan krijgen we alleen maar geset Gwura, Tiferet. Dus geset in plaats van, als het ware, in plaats van Hoogma. We zullen zien dat. En Netzach is als Zeerampin. En God is dan als Malchut. Maar dan wanneer alleen Gessadim zijn. Dat is allemaal hetzelfde, alleen de kwalitatief is het dat. Kanal, zoals so het boven gezegd ge ge werd. Velojet hier, en niet meer. Velojet hier, niet meer. Dus dan tien, sierot. Of oh, vijf. Dus als chassadien zijn er alleen altijd spreken van vijf. Oké? Okay. De heinu, dat wil zeggen, La ook mijn spaar, jeetje, hele stelling tot, lap oké, zeker hele stelling, dat komt vanuit Aramees, hele tegenstelling tot de tot het getal 13. Alles is 10 natuurlijk, maar op deze hielp 13. We hadden am en we hadden waar am hoe en de, de zin daarvan, de betekenis daarvan is, of de reden daarvan is, ki een hanukwa reuja lekabel chokma misod ayut zverod. Wat betekent dat? Dat ki een hanukva reuja, dat de noekwa niet geschikt is. Op dat moment, wanneer de noekwa ontvangt alleen chassadim, we hebben gezegd, zonder chokma is is het alleen maar, oké, okay, het is alleen maar, het is niet voldoende. Het geeft wel wat, maar het is niet, het geeft haar niet vervulling. Dan zegt hij dat, waarom is dat? Waarom ontvangt zij daar alleen maar vijf of tien? Omdat die één Hanukkah ruja, omdat de nuukwa is niet geschikt nog. Le kabel chokma om chokma te ontvangen. Lekebel betekent ontvangen. Om gokma te ontvangen. Zij is nog niet geschikt. Betekent, wat betekent dat? Dat zij nog geen kracht heeft. Ook wij zeggen dat wij bent nog niet geschikt om dat. Omdat ik nog geen kracht in mijzelf heb kunnen op opwekken. Misot, ayut Zij is niet uh, geschikt is om gokma te ontvangen in het geheim van dertien. Want alleen, voor, alleen in dertien, door getal dertien, kan de nukwa kogma ontvangen. Gewoon hoe en wat leren. En niet waarom. Het komt langzamerhand. Het woord waarom moet je wel absoluut weghalen. Want dan zal het waarom komen. Daarom zal van boven komen. Als je geen waarom zegt, dan krijg je daarom van boven. Jouw waarom dan zijn jouw keliën. Jouw vragen, jouw tekorten van binnen, die zijn waarom. Niet jouw verstand moet zeggen waarom. Maar van binnen jouw, jouw onvermogen om het te ervaren, dat is waarom. Zonder dat jij definieert waarom. Begrijp je? Zonder dat jij definieert waarom. Van binnen heb je al voor alle waaroms. En alle waaroms worden beantwoord. 100%. Maar niet met je kopie probeer dat te doen. Kopie heeft alleen maar een kleine functie van ons. Twee procent. Alleen ons in staat te houden. Dat we niet vingers in een vuur stoppen. Of in een andere plek. Dat we ons voorzichtig zijn. Dat we niet springen vanuit het raam. Weet je. Zoals dat. Weet dat. is het alleen maar. Dat is ons verstand. Niets anders. Dat wij natuurlijk dat wij ook. Weet het. Alleen. Wetenschappen leren. Dat is ook wel eens binnen 2%. Dat wij Nobelprijs worden in, een, in, een, in, een, het, in de natuurkunde, in de genie. Allemaal binnen die 2%. Ook van boven gegeven, absoluut. Ook van boven. Maar het is niet wat wij. Het is. Dat het brengt niet de redding aan yep. de uh, mens. Wat dan? Uh, Oké. Okay. Dat zij nog geen kracht heeft, nog niet geschikt is. Als we zeggen dat iets niet geschikt is, betekent nog geen kracht heeft. Want alles is geschikt. Elke mens is geschikt om zijn redding ten volle te ontvangen. Ongeacht zijn afkomst, ongeacht zijn cultuur, ongeacht zijn intellectuele gaven bij zijn geboorte, hij kan komen tot zijn vervolging. Absoluut. Dus alleen hij is niet geschikt omdat hij nog niet werkt aan zichzelf. Zulat baderig hitlapshoed, gochmabe chassadin. Kijk wat hij zegt. Zij is niet geschikt om die dertien om die dertien om de gochma te ontvangen. Dus chogma in de zin van die dertien getal dertien zonder, zulat betekent zonder dat in de weg baderig, zonder dat dat middels hitlapshoed het bekleiden het, het in, inhullen, inhullen van Chokma in Chassadim. Zonder dat Chokma in haar Chassadim penetreert. Hoe kan het penetreren? Chassadim is een zwaarder licht ten aanzien van Chokma. Ja of niet? Chokma komt van Keter, Chokma, Bina. Het is fijner, het is e e eiler. En Chassadim is de eigenschap of licht van Zeyrankin. Ja of niet? Dan, gogma komt altijd binnen. Alles wat hoger is, kan penetreren in wat lager is. Ja? Vergeet Dus, Chassadim, dat is wat zij ervaart, en dan, daarin komt gogma. En alleen dan, wanneer de gogma binnenkomt, mondjesmaat, afhankelijk van stap voor stap, of tot het van de kracht naar dan, um, dan, um, ervaren zij dertien. En dertien, dat we, we, noemen daar ook dertien eigenschappen van barmhartigheid van de schepper. Dus de schepper direct geeft dan te ervaren m, uh, barmhartigheid van hem. Zie je, ziet u dat? Zo alles is in onze handen. Absoluut. Om te ervaren de eeuwigheid, liefde van, van, uh, van de schepper. Uh, eeuwigheid, onvermoeidbaarheid, en van alles. Alleen, als wij ons ook op die manier opstellen, dat wij ontvankelijk worden, en dat wij eerst chassadim ontvangen, en chassadim betekent al, al, al zegening ontvangen, dat jij ontvankelijk wordt. En daarna vervolgens, komen we tot gadlut, tot de grote toestand, waarbij wij ook in die chassadim ook Kogma ontvangen. Maar niet een naakte Kogma, niet een Kogma alleen, zoals de Rus dat doet, in drie glazen vodka en dan pas even oliefje en dan gaat hij eventjes rechtop, rechtop zitten. En dan staat hij zo. En dan op eens, na drie glazen dan gaat hij even rechtop zitten. Zo, so, en dan de borst zo omhoog. ...maar ze allemaal niet door zijn innerlijke kracht, zijn innerlijke werk... ...maar door datgene wat in het glaasje was. Maar daar... ...en altijd was ik, ging ik altijd naar die feestjes daar met de Russen. Dan altijd wist ik al, mijn intuïtie had ik. Na 35, 37 minuten ongeveer, vertrok ik. Want ik wist wel dat het zo gezellig was. Ze beginnen elkaar omhelzen... En ze beginnen zingen, het is geweldig. Maar dan wist ik wel nog drie minuten, dan gaat het omkeren, omkeert, keert het om, en dan gaan ze elkaar slaan. <coughs> Zo moet je ook hier in het geestelijke precies hetzelfde ja yeah. zo so, nee, Natuurlijk, nieuwe generaties is het niet zo natuurlijk. Oleg zit een oh. beetje verlegen. Ik, ik zeg je dat. Ik kom uit Georgië. Georgië, ze drinken op andere manier. Ja, ja, we, precies. Nee, maar wat ik bedoel, ik... Like, ja. ja, in elke situatie probeer het zo te doen. Dat jij ook in elke situatie zit zo, dat jij wel ziet... Ah, als ik nog een beetje ontvang dat, of van de omgeving of dat... Dan, wordt het, dan slaat het over in mij naar... Naar de kwaad, naar, naar het ervaren van genium en alle andere dingen. Dan moet je vertrekken. Dan vertrekken je niet wachten dat je niet zitten dan, en niet luisteren naar al, al, al die ellende die anderen jou vertellen. Laat andere dat die anderen die lenen zich daarvoor. Er zijn mensen die bijvoorbeeld een enorm kick ontvangen als ze luisteren naar andere mensen En anderen die, die juist uh, zoeken naar die mensen die dat allemaal. En die krijgen dan kick daarvan. En jij moet vluchten van al die dingen. Het is een het, het is on, oneindige ding. Het is oneindig. Dus elke dag, of het een weer is, je gaat over weer doen, het weer doen. Of over, over een man, doet er niet toe. Het zit in de karakter. Het zit aan de korte. en doet er niet toe wat. Over alles kan je dan kanker. je bedoel, omdat van binnen nog geen kilim zijn om zegening te ontvangen. Om, <coughs> om chassadim te ontvangen. Jij moet zoeken naar chassadim. En dan, als gevolg van het zoeken, zoektocht naar Gassadim, daar komt dan daarna, vervolgens komt dan ook een beetje chogma. Ah, en als komt, Chogma, heb je een grote toestand, dan, dan zie je pas dat, dat jij dat bent dat, dat jij bent gemaakt onvermoeibaar. Dan pas zie je dat het onvermoeibaar is. Dus zie je dat? Want die die, gogma, die activeert, die Precies. En de gogma die verbreekt dan, dat stukje gogma wat binnenkomt, die verbreekt dan de resistentie van je lichaam. Kijk wat, het, wat de nachtstudie is, is. Heb ik gisteren nog niet alles. Ik really, wil uh, een klein beetje, ik wil niet pleidooi houden. om uh, um, um, Doe dat, doe dat, uh, follow me. Uh, maar de hele bedoeling van de nachtstudie, of je alleen maar donderdag doet. doet er niet toe, maar je toch wel snachts snacht op staat. Is om te doorbreken, de gravitatie weten. Niet kapot maken, die zijn niet kapot te krijgen, want die gravitatie wetten zijn ook door de schepper ingesteld. Al de schware, schware gevoel bij ons, al het lichamelijke is ook door de schepper gemaakt. Maar wij moeten doorbreken, door, door overwinnen, door s'nachts op te staan, moeten doorbreken de gravitatie, -wetten. de zwarte kracht moet je doorbreken. Dat zal bij jou werken natuurlijk. Dat blijft zitten bij jou. Maar jij moet het doorbreken. Elke ochtend moet je doorbreken. En dan kom je door nieuwe doorbraak, nieuwe doorbraak, nieuwe doorbraak. En dan opeens sta je op. Dan rond rond kwart voor drie. Je bent zwingend. Jij hebt opgebracht van binnen dat. En, en langzamerhand, na tweeënhalf uur studie, dan voel je dat uh, stap voor stap al dat oorgochma jou penetreert. En je zit dan in Godlood. En dan ga je naar huis dan. Of naar je werk direct. Of je kan nog eventjes naar huis gaan. Even, even bijvoorbeeld een kwartiertje. Zo'n klein beetje. Dat, dat is voldoende. Om even, even zo... Je geeft als het ware jezelf over. En jij dan crediteert. Dat nacht. Wat allemaal van boven aan jou gegeven is. En alleen de nacht studie als je zelf dat voor jezelf doet, alleen voor de zoger bijvoorbeeld. En dan bijvoorbeeld praktische kabalen. Jij leest een beetje praktische kabalen en dan zoger. Alleen je zo donderdagstudie doe je. Maar je staat wel nachts op. Onthoud wat ik jou zeg. Er is geen reclame voor mijn nachtstudie, nou onze nachtstudie. Maar je kan het alleen maar, je kan het gerust helemaal goed doen met alleen zoger. Maar voor zoger doet dan bijvoorbeeld die kabala, Wat Van ons vorige cursus staat ook nu in de tekstvorm. Klein stukje daarvan, bijvoorbeeld, een uurtje. En een uurtje, bijvoorbeeld, en een uurtje hoger, so Nou, dan weet je niet, de, de bedoeling is om te doorbreken. Alle gravitatie je in jezelf doorbreken. Die bestaan. Maar je hebt nu de kracht om door te breken. En dan kom je dan tot wat wij, wat wij hier leren. Chassadim en met een met daarin ligt gogma. En dat, langzamerhand wordt het blijvend. Langzamerhand zal het blijvend bij jou blijven zijn. Niet dat je, jij zal het precies kunnen oproepen. Net zoals we hebben gezegd. Net zoals je belt iemand op. Zo zal je het oproepen. Jij, jij zal voelen in jezelf waar het zit. Hoe kan ik het oproepen in mijzelf? Want dat wil ik niet leren iemand. Iedereen moet het zelf met jouw schepper we hebben alleen maar één schepper. Maar elke heeft, iedereen heeft zijn eigen ervaring van een schepper. En dan wil ik niet zeggen, follow me, doe dat als ik doe. doe. Want dat is dom. Want zo bestaat het niet. Want er zijn geen twee mensen in de wereld die dezelfde correcties hebben. Gepen? Dus ik vertel je ook niets van mijn eigen correcties. Want het heeft geen zin voor jou. begrijp je Dus ik geef alleen jou we, we, we het leren van zorgen, je leren dan... Operationeel systeem, maar jij bent dat toepassing voor jezelf. Je moet je niet doen wat ik doe. Sommige dingen die je moet het dat doen, en anderen moeten dat op een andere manier doen. Het is niet, geen twee mensen hebben dezelfde soort correcties. Kan je je voorstellen hoe individueel het allemaal is? En ze maken het allemaal collectief, collectief gebeuren. De heer zegt: geen dag. Leek op een andere dag. Geen correctie van vandaag is correctie van morgen. Geen twee mensen leken uh, correcties van een en een ander. Geen rechtvaardige leekt op een andere rechtvaardige. Dus geen helige uh, leek op een andere heilige. Dus als je kleeft aan een heilige of aan een, aan een rabbi of iemand anders dan bestaat ook een andere rabbi bijvoorbeeld misschien, misschien is die, heeft hij andere correcties, daarom, nooit kleven aan iets, nooit kleven aan een persoon, nooit denken dat, het, dat die andere, en ook met mij absoluut niet doen, dat jij kleeft, dat jij respe uh, hebt respect voor wat wij doen, van de schepper, maar niet absoluut niet volgen mij, want ik spreek geen woord van mij, het is niet abs niets is van mij, Alleen ja, ja in de schepper. En niet een groep, en niet dat, en niet dat. Onthoud dat, anders is het alkomend. En, oké, okay, we maken het eventjes niet zo half. Um, <coughs> uh, uh, uh, ja, u uh, lef je hach, en daarom. Iets tarik, mikodem, lehamsik bracha. En daarom zegt hij, uh, van daar. It's storig, het it is nodig, of het is dient men, mikoden. Ik gebruik al die talen, woorden die misschien niet te, van deze tijd is, dat er niet door. is niet zo, so, ik ken niet anders. Dus iets storig, het is nodig, Men moet, men dient, mikoden, eerst, Of eerst, legamshich bracha, eerst dient men zegening aan te trekken. Zie je zegening, zeg zeg niet de zeg, zegening komt. Zegening moet je aantrekken door innerlijke werk te doen aan zichzelf, verkregen we zegening. Dus eerst zegt hij, moeten wij dan zegening aantrekken. Dat betekent chassadim te ontvangen, ja? zonder chogma. Dat is dan als het ware voorbereiding op een grote toestand, volmaakte toestand shahem, hei chassadim hij zegt ons eens, wat is dan bracha zegt hij, shahem, en dan zijn laatste twee, twee regels beginnen, hei chassadim dat zijn vijf chassadim die moeten we eerst aantrekken, dat heet bracha zegening ja. al Jidei, hij hei het etzba, baan, dafka juist, dafka is juist da, juist door middel van die vijf fingers van ons en daarom zien we dat overal. Joden natuurlijk, dat komt van de tempel. De dienst. En dan zien we ook in andere culturen, en andere religie ook. Dat men doet zo, ja. Maar hij vertelt nu eventjes hoe dat gaat. Door vijf vingers uh, wordt zo gelegd. Altijd moet je zo doen als je dan zegening of wijn uitspreekt. Dan niet zo doen. Ja. Zo doen maar altijd zo. Waarom? En denken waar, jij, waar, waar het over gaat dat daar komt chassadim en jij trekt en jij doet innerlijk inspanning om, om jezelf op te wekken om die vijf vingers als het ware, dat is jouw gworot als het ware, omhoog en daarin komt, dus dat is als het ware jouw or chassadim bestaat uit vijf en daarin komt in een glas komt daar uh, uh, chassadim ja Okay. en Gassadim, als chassadim komt, dan is het, kun je moeten we zo zien, dat is net zoals uh, wijn verwaterd, verwaterde wijn. Dus, ja, dus wijn, niet, niet sterke wijn, laten we wij zeggen. Laten we zeggen, een wijntje, dat is zo, of wijn met een beetje gemengd met, met water. Kermel. En wanneer Gogma komt, dan komt het iets, misschien wat sterker, ofzo, of zo, of een wijn, echt wijn, maar zo we je eventjes zien wat hij ons verder zegt. Kijk okay, eens dus aan wat hij zegt, Shehen is wel dat het vijf vingers zijn. Shehen die zijn vijf gwo Wat ik jullie had verteld dat zijn vijf gvorot, vijf dinim. Want wij wat wij doen, waarom moeten wij die hebben? Waarom moeten wij die bracha hebben, Omdat wij voelen van ons, van binnen de din, gestrengheid. En we kunnen <coughs> niet in de gestrengheid blijven. Alleen, het is niet de ware realiteit. Dan zitten we gestrengheid betekent dat wij zitten in allerlei, allerlei overwegingen. Moet ik het wel doen, moet ik het wel niet doen. Moet ik vertrouwen, moet ik niet doen. Moet ik dat, dat is allemaal, dit allemaal ellende die we, onze, en dan moeten wij dat, dan gaan wij dat als het ware omhoog doen. Dat betekent dat wij als over, opofferen. dat is de opoffering. Dat wij het gaan omhoog geven, dat onze dien, onze gestrengheid, en wij zeggen dan, help als het ware. En dan komt dan chassadim binnen. Dat, dat, dat blijft. Dat, dat onze geworod, onze gestrengheid, gaat niet weg. Maar die wordt dan verzoed. We zeggen dat uh, genezen, als het ware. Komt een beetje als het ware als balsam op onze op onze litig, op onze op onze wonden. Komt als het ware balsam. en Dat, dat maakt het ik en ook stap voor stap geeft het ook uh, lijf. Ja, ze hen vijf woord, dat die, die fijn vingers van mij, die, die houden dan uh, de beker, dat zijn vijf woord, we je holale kabel, gam me jut gimmel en dan pas zij nu kwa in staat is om ook te ontvangen van dertien. Dus eerst ontvangt zij van tien. Tien, dat zijn, dat zijn vijf chassadim. Vijf ja, dus genade is, ziet u dat, de genade is niet iets wat, wat alleen maar, het, het is alleen maar een voorbereiding. Begrijpt u dat? Daarom was het ook, eh, daarom konden wij ook dit volk van, van, God, van God, kon ook niet alleen maar genade, alleen... Het uitroepen van genade, dat het alles genade is, kon ik niet aanvaarden. Want met alleen genade, we zien het wel, het is wel goed, maar het is nog niet, de uiteindelijk begrijpt u dat, het is nog niet het doel. En natuurlijk dat in de geschiedenis was nodig, in een periode wanneer alleen maar genade werd, werd uh, uitger, ver, verkondigd. Maar in deze tijd zijn we al, ogen zijn reep om ook gogma, naar binnen te halen. Begrepen? Om te zien dat er twee krachten zijn en beide zijn structureel. En niet alleen maar genade. Van genade alleen kan een mens niet leven. Moet ook een beetje orgas, gogma moet binnenkomen en dat maakt dat de mens uh, vervulling in zichzelf uh, ervaart en naar vervulling komt. Dat was het. Thank you.